Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars. U hoort het geluid van onze technicus. Pim. Dank u. Dank je wel, Pim. Het was eventjes een hectische opstart deze morgen... maar we zijn er weer helemaal met een goedemorgen en een zeer gevarieerd programma. Dat gevarieerde programma is weer samengesteld door Gert van Kuik. De presentatie wordt vandaag gedaan door mijzelf, Roy Dongen. Pim Groof doet de muziek. Cor Draaier heeft de muziek weer samengesteld... Met, met, met de techniek. We gaan een, een hele leuke uitzending hebben. We gaan zo meteen eerst luisteren naar een gesprek met David Molenburg over de veteranen. Dat is voorafgenomen door onze vliegende reporter Jaap Koper. En daarna krijgen we om een paar minuten voor half twaalf... hij schuift al aan tafel, want hij kan gewoon niet wachten... Uh, Hans Rijmers, maar hij zal gewoon echt nog twintig 20 minuten moeten zitten... Uh, en die gaan alles vertellen over jazz in Zandvoort. Want er kan weer heel veel en er gebeurt ook weer heel veel. Vervolgens krijgen we Maaike Koper, die gaat praten over de motie van de PvdA over de jeugdzorg. En daarna krijgen we nog een speciaal item over de sequieren... en alle andere sportieve elementen van de Champions in, in dat, uh, dat weekend. Uh, tweede uur gaan we ook nog praten met Raymond van Haafden, Jansen en Joyce Vastenhou over vorm van democratie. Uh, en dan gaan we nu luisteren naar het interview met David Molenberg. Uh, veteranen gaan herdenken. Uh, de burgemeester heeft een rode klaproos uh, opgespeld uh, gekregen. Poppy Day. Op 11 november. Uh, wat, uh, wat doet u als, uh, als u zo'n ja, een klaproos opgespeld uh, krijgt? Wat, uh, wat is de waarde voor van, uh, van uw kant uh, bekeken? Nou ja, dat, dat voor mij staat die poppy uh, niet alleen. Hè, die heeft zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. um, maar staat voor mij voor alle uh, veteranen over de hele wereld die overal uh, ja, uh, zich hebben ingezet voor stabiliteit, vrede en, uh, en veiligheid. Uh, dus uh, het opstelde van zo'n poppy is daar ook symbolisch voor, uh, vind ik. Ja, uh, het is uh, van, van de Canadezen uit. Als iedereen een beetje in het, de historie... dan zien we dat er heel veel Canadezen betrokken waren... bij onder meer de Tweede Wereldoorlog. 6.000 Canadezen die uh, hier gestreden hebben. Dus uh, ja... Um, het, het lijkt me dat het wel iets, iets uh, belangrijks is voor de geschiedenis. Zeker, maar goed, ook al hè, als je kijkt hoeveel Canadezen... dat is een, een ongelooflijk aantal Canadezen wat er is omgekomen in de Eerste Wereldoorlog... die dus ook allemaal deze kant op zijn gekomen. Hetzelfde geldt natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. En ja, Mijn ouders die hebben die oorlog heel actief meegemaakt. Die zijn er ondertussen niet meer. Maar voor hen, weet je, ja, Canadezen, ook Amerikanen, dat, dat, dat waren hun bevrijders. En zo voelden ze dat ook echt. En, um, nou, ik ben zelf hiervoor een tijdje wethouder geweest in, in Wilnis, uh, de gemeente de Ronde venen En daar is een, uh, een vliegtuig neergestort met Canadese vliegers erin. Um, die zijn begraven daar op die begraafplaats in Wilnis. En elke uh, 4 mei is daar de herdenking. Maar er wordt ook het Canadese volkslied gespeeld. En ja, dan, dan zie je hoe dat met elkaar verbonden is. Gewoon jongens van, van 18, 19, 20, 21 jaar oud die deze kant op kwamen om de vrijheid te bevechten. Um, en ja, als je dus even, dat, dat vond ik mooi in het gesprek wat we net hadden. Um, dat Voor die Canadezen, die gingen weg. Maar die zijn nooit bezet geweest. En voor ons was dat zo'n bepalende periode natuurlijk. Althans voor de mensen die toen leefden in Nederland. Terwijl het al zo lang geleden is. Maar dat telt nog steeds door. Mm -hmm. uh, dus dat speelt er natuurlijk wel heel erg in mee. Ja, en dan wordt er ook uh, gezegd dat, dat het uh, in Canada zelf... Uh, dat dat een heel uh, belangrijk onderwerp is uh, om, om daarbij stil te staan... Hoe belangrijk is dat hier in, in ons eigen land? Als we, ja, we hebben 4 en 5 mei, maar dit komt er ook nog wel eens bij. Ja, kijk, ik vind het heel erg belangrijk dat wij gewoon de mensen die zich inzetten over de hele wereld voor stabiliteit en vrede, dat we die eren. Mm. We hebben ook niet voor niets één keer per jaar in Zandvoort een dag voor alle Zandvoortse veteranen. Nou. Dat zijn ondertussen geen mensen meer die in de Tweede Wereldoorlog eh, hebben meegedaan, maar wel mensen die in Libanon hebben gediend, in Afghanistan, in Irak, in Mali. Er eh, zijn dus mensen die eh, uiteindelijk gewoon vanuit Nederland over die hele wereld zijn uitgezonden. En eh, dat is ver van ons bed, dus, maar we vergeten wel eens hoe belangrijk dat is geweest in de wereld en hoe belangrijk dat nog steeds is in de wereld. Gaat het dan om de verhalen die dan deze mensen hebben meegemaakt... en dat ze dat juist vertellen bij mensen... die daar wat van een afstand uh, ja, het nieuws dan uit, uh, uit die streken uh, tot zich nemen? Ja, nogmaals, ik vind het gewoon belangrijk dat we ons realiseren... dat, dat, dat, hè, dat, dat, dat het... Ontzettend belangrijk is dat dat vanuit Nederland gebeurd is en nog steeds gebeurt. Um, en ik merk ook wel dat op zo'n veteranendag heb je veteranen van alle leeftijden. Mm -hmm. De oudste dat zijn echt mensen die inderdaad gewoon nog Nieuw-Guinea zijn geweest. En... Um, ja, uiteindelijk zie je dus dat, dat daar, um, ja, dat zijn dat bindt die mensen heel erg samen. Ik voel mezelf, ik ben als burgemeester, mm. ben ik daar dan, dan voel ik me altijd ook een klein beetje opgelaten. Want <laughs> ja, ik ben niet één van hun nee. en ik ben er altijd en ik zeg dan uh, warme woorden. Maar jij ziet dat ze wel allemaal uh, in hetzelfde schuitje hebben gezeten, terwijl ze allemaal dat op verschillende plekken op de wereld en met verschillende leeftijden hebben gedaan ja, Nou zijn we een aantal weken geleden... dus bij de onthulling van het Joods namenmonument. Want dit heeft eigenlijk ook iets met vrijheid te maken. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Nee, nou, dat, dat, dat is natuurlijk een, een beetje een dooddoener... dat het nooit vanzelfsprekend is. Maar ik vind dat je elke dag moet je hier realiseren. En kijk maar gewoon in de wereld wat vrijheid betekent. En um, ja, nogmaals, dat is ook iets wat je, uh, je elke, he, nogmaals elke dag weer moet realiseren. Dat het geen... Um, nou ja, geen gegeven is. En dat het ook in een klein hoekje kan zitten. Um, en um, nou ja, uh, nogmaals, ik denk dat we heel blij mogen zijn zoals we in dit deel van de wereld met elkaar leven. Um, en dat het ook goed is dat we daar gewoon een bijdrage aan gaan leveren vanuit Nederland. En daar hoort dit ook bij? Daar hoort dit zeker bij. Dank. Graag gedaan. genoten van Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Leave. Aan tafel zit Hans Rijmers. Die gaat nog helemaal niet weg, want die is net aangekomen. En die gaat ons van alles vertellen. Ook niet over het donker, maar over jazz. En dat brengt kleur in ons leven. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Vertel, wat is het laatste nieuws? Nou, het, het laatste nieuws is buitengewoon verheugend. En, en ook heel ja. erg luxe. Dat het concert van 7 november is uitverkocht. Gefeliciteerd. Dat het concert van... 12 december ook eens uitverkocht. Nou, gefeliciteerd luisteraar. Dus wil... ik zou zeggen, leuk jullie gezien te hebben. Ik en wou... tot de volgende keer. <laughs> ik wou net zeggen, we hoeven deze uitzending uh, niet nee. meer uh, voor te zetten. Dat kunnen nee. we zo uh, uh, stoppen. Ja, nou, nee, nee, nee, nee, dat is vrouwkul. Cool. Uh, uh, kijk, we hebben wat wel van belang is... en dat probeer ik aan iedereen duidelijk te maken... van wanneer iemand naar een van de concerten wil... kijk op de site www.jazzesandvoort.nl... En reserveer. Juist. Want ik, ik, ik heb even de, de, de aantallen opgeschreven. Uh, wat dan wel handig is. Wanneer iemand zegt ik wil ergens naartoe. Maar nou, het is nog niet zo ver. Ik reserveer nog niet. Maar voor het, december, voor het concert in uh, januari. 16 januari. Met uh, uh, Lobri, Ramona Lobri En die ja. gaat uh, Braziliaanse jazz doen. Uh, Swingen. Ja, hebben we tot nu toe nog ongeveer 70 kaarten beschikbaar. We kunnen, uh, even de rekening mee houden dat er 120 man in kan. He, in, zoals, de, zoals de opstelling die we in de zaal hebben. Voor het concert uh, 13 februari met André Vrolijk... zijn er nog ongeveer 25 kaarten. Februari 2022, nog 25 kaarten. Dus weer ernaartoe, moet je snel zijn. 13 maart weten we nog niet wie er komt... Maar we hebben wel al 30 reserveringen. Kijk. En daar hard. word ik heel vrolijk van. Want dan is iedereen ervan overtuigd. Ik weet niet wat er komt. Maar wat er komt is goed. Dus ik ga dat gewoon reserveren en betalen. Prima. Ja, een soort uh, surprise concert. Ja, nee, daar, worden we, daar worden we heel vrolijk van. Ja. ja. Uh, 10 april komt uh, Michel Varenkamp. Met een uh, uh, celebrating de muziek van Louis Armstrong. Ongeveer 80 kaarten. Dan praten we over april volgend jaar, hè. En uh, 8 mei, het concert met uh, The Preacher Man met uh, uh, Rob Moster, uh, uh, B3 Hemement. Die hebben we overigens uh, ook gezien bij uh, Martijn van Nieuwkerken. Uh, met die drie keer, keer hemmen. Okay. Met uh, Rob Moster en, en uh, Thijs Boontjes. En, en, uh, en, en, dat is nog ongeveer 80 kaarten. Maar dan praten we al over mei volgend jaar. Dus dat duurt nog wel even. Kortom, het gaat crescendo. Het gaat ja. fantastisch. Nou, doen wij dat niet alleen. Wat dit natuurlijk helpt, dat is dat Theo, Theo Smit, in de krocht... na afloop van het concert, fantastische maaltijden maakt... voor een, nou, laten we zeggen, mag ik zeggen, gering bedrag. Ja, een appel en een ei. Nou, het is, kijk, hij heeft uh, uh, voor aankomend uh, concert uh, november... volgende week zondag, een uh, biefstukje of een varkenshaassaté... met alles erop en eran voor 15 euro. Dat is geen geld. En, dan, en dan heb je daar de gratis, de gezelligheid bij. De muzikanten, die blijven eten. Dus die zitten gewoon tussen het publiek. En ik zeg, het is een vreselijk cliché. Het zijn net mensen. Ja. <laughs> ik, ik, ik bedoel, nee, maar goed. Ja. Je, je kan er gewoon even lekker mee praten. En, en, en prima. Ja. Ik, ik bedoel, uh, uh, dat willen we ook. We willen ook niet bijvoorbeeld dat ze op het toneel spelen. We willen niet dat er omhoog gekeken wordt fysiek omhoog gekeken wordt. Dat is niet zo. Maar het gewoon op één vloer spelen. Op één niveau spelen. Maar dat kan natuurlijk ook omdat het een relatief klein theater is. Dat je nou ja. zelf bij elkaar bent. Nou ja, ja. kijk. We hebben, we hebben de big band gehad in, in augustus. Ja, die moet op het toneel spelen. Anders kun je het niet kwijt. Hè? Want je ja. moet een big band moet je gelaagd opstellen. Uh, met, met de concerten die we vorige week hebben gehad, of de vorige maand hebben gehad, met, met Edwin Rutte. Dan spelen ze voor die spiegelwand. He, en er zit iedereen in een, als een carré zit hij er eigenlijk omheen. Dat is natuurlijk veel gezelliger. Ja. En daar kwamen we ook wat plekken tekort. Dus hebben we eigenlijk op het podium een, een balkonnetje gebouwd. He, dus door daar weer een rij stoelen op te zetten. Dat je natuurlijk fantastisch uitzicht. Ja. Nou, met die opstelling kunnen we nou, 120, 125 man kwijt. En dat, uh, dat gaat net. En is dat er met zo weinig uh, uh, mensen in de zaal... En dan toch zo'n zulke uh, artiesten. Is dat wel nou, te ja. te houden? Nou, uh, wij, hebben, wij hebben iedereen... Want we bestaan volgend jaar november 20 jaar. Hè, dus dan willen we wat bijzonders doen. Maar daar gaan we nog wel even uitgebreid op terugkomen. Uh, maar vanaf uh, uh, uh, het allereerste concert... hebben alle muzikanten een hele uh, gewone en normale gage gekregen. Ze willen ook heel erg graag terugkomen. En dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld de akoestiek. De manier waarop wij het doen. Het is binnenkomen, deuren dicht. Zitten, luisteren en mond houden. Het is gewoon een concert. En we krijgen wat subsidie, gelukkig van de gemeente. Omdat we het op een concertmatige manier doen. Het, het, kijk, wanneer die jongens een, een, een, een snappel hebben en ze spelen in een kroeg. Ja, en dan spelen ze daar. En uh, nou, ja. er wordt nog net iets aan de muziek gevraagd... of het ietsje rustiger kan, want ze kunnen elkaar aan de bar niet verstaan. Ja. Maar op een gegeven moment... Dan, dan kunnen die muzikanten alleen nog maar muziek maken... zoals zij dat graag zouden willen... in de grote concertzalen. He, waar, waar je binnenkomt en, en, en zit en, en verder je mond houdt. Ja. Dus dan praat je over de grote zalen. Wij beseffen hier in het dorp niet hoe uniek dit is. Wat we hier doen. Ja, inderdaad. Want dit, dit, iedereen vindt dit heel normaal. En dat is prima, dat vinden wij ook, hè? Dat, dat, dat dat zo moet. Maar als je het vergelijkt met, met andere, uh, andere plekken waar ze spelen. Ja, dan uh, ja, waar kom je terecht. Vredenburg, ja. Lamar. Ja, ja uh, de grote. De grote, de grote of, of ze spelen op de grote festivals. Ja, nou, maar daar loopt ook iedereen in het rond. En nou is het natuurlijk een belangrijke vraag. Uh, als de theater de krocht verbouwd gaat worden... Ja. Uh, blijft die unieke akoestiek dan uh, bewaard? Nou, dat... Uh, uh, ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Nou, kijk, de, de, uh, wat de laatste stand van zaken is... weet ik niet. Dat, dat, dat is een beetje in de... In de het uh, heeft ook alles te maken met, uh, met geld, uiteraard. Alles draait om geld. Maar ik hoop van harte dat het plafond blijft... zoals het nu is. Kijk, achter dat plafond zitten wel die fantastische gemetselde gewelven ja. hè, van die oude kerk hè, Ach, die daarboven ja. zitten. Maar het is natuurlijk voor de akoestiek is het killing. Ik, ik bedoel, die, die, vandaar dat dit plafond er ook, er ook in gekomen is, toen de tijd al. Plus dat de heleboel. Ze moesten ook iets hebben om de lampen en, en de kabels en de dingen allemaal kwijt te raken. Kun je ook allemaal kwijt. Dus ik, ja, ik, ik hoop van harte dat dit, dat dit zo blijft. Ja, ja. En, en dat we niet teruggaan naar zoals dat uh, was in de tijd dat daar nog de preken werden gehouden. Nou, in ieder geval, laten we in ieder geval hopen dat er geen preken gehouden gaan worden. Nee, uh, en als er al eentje is, dan ben ik het. Oké. Okay. <laughs> en uh, dat is natuurlijk ook wel interessant om uh, nog even te weten. We hebben toch iets extra tijd over, zie ik. Uh, als dan nou straks het Theater de Krocht verbouwd gaat worden. Ja. Uh, gaan jullie dan een tijd stoppen? Of gaan jullie uitwijken? Of gaan jullie een openluchtconcert doen? Ja, dat, dat, ja, daar moeten we nog over nadenken. Want uh, in ieder geval wordt er niet eerder... Uh, Begonnen dan, dan mei volgend jaar. Ja. Nou ja, als je ziet wat er allemaal nog. Er moet natuurlijk nog gewoon wat water door de zee. Er moet nog een aanbesteding komen. Noem maar op. Allemaal. Er moet nog een planning. En dus dat, dat duurt nog wel even. Uh, dus ik verwacht niet dat ze eerder beginnen dan na ons laatste concert op uh, 8 mei. Oké. Okay. En, en dan, dan, maar ik verwacht, in alle redelijkheid, verwacht ik ook niet dat ze dan half september klaar zijn. wanneer wij met onze reguliere concerten weer zouden willen beginnen. Dat bedoel ik. Als dat, als dat wel zo is, dan zou dat geweldig zijn. Maar we moeten er rekening mee houden dat dat wel wat later wordt. Dus, we gaan, dus we, gaan nog niet, we gaan nog niet plannen voor, uh, voor de concerten. Niet eerder dan dat er met de bouw daadwerkelijk wordt begonnen. Want dan heb je wat meer uh, inzicht van, van hoe lang gaat het ongeveer duren. Ja. En die aannemer die gaat echt wel tegen zaken aanlopen als hij wat gaat slopen daar... die niemand nu van tevoren had kunnen voorzien. Nee, er komt altijd dingen tegen. Ja, daarom, daarom. En dan moeten ze daar ook ad hoc over beslissen... van hoe gaan we daarmee om en hoe gaan we dat oplossen... en hoe blijven we binnen budget en noem maar op allemaal. Maar het zou op zich... zou ik het fantastisch vinden... wanneer de eerste preek daar komt... op 7 november... Uh, 2022. Jullie dat wij, dat wij dan uh, het eerste... Uh, concert hebben in ja. de verbaalde krocht. En dan... en op dat moment is het ook exact... bijna op de dag af, 20 jaar geleden... dat we daar het eerste concert hebben, hebben gehad. En dat zou, dat zou het meest... fantastische scenario zijn. Als dat kan. Dat zou zeker heel mooi zijn. Maar of dat, of dat lukt? Ik hoop het van harte. En, het, het, het, het raadstuk heeft trouwens wel uh, omschreven... dat wat er ook gebeurt, de akoestiek behouden moest blijven. Ja, ja. Uh, ja. Als een stukje van het gewelf laten zien... dan zullen ze iets moeten bedenken om te zorgen dat de akoestiek niet verandert. Nou ja, ja. Je, kan, je, kan, je zou, zou het nog voor kunnen stellen... dat je aan de achterkant van theater, hè, waar, waar, uh, uh, uh, waar, de, waar de techniek zit... Dat je daar bijvoorbeeld een stukje weghaalt en dat je daar het, uh, naar boven kijkt en het oude plafond ziet of zo. Hè? Ja. Ik bedoel, als die, als die, als die, nol, als die nostalgie naar, en de hang naar het oude plafond zo groot is, ja, dan kun je er ook een stukje van laten zien. En, ja. uh, en, en voor mijn part, uh, zet, er een, zet er een lampje op. Hè? Dan uh, <laughs> hebben, we, hebben, we, hebben we mooi indirect licht. Ah, je, kan cre je kan alles. Ja, kun je creatief mee omgaan. Okay. Als dat nodig zou zijn. Nou, Hans, we gaan jou de komende tijd waarschijnlijk niet meer uitnodigen, want het heeft bijna geen zin. Alles is te nou, vol. Nou, wacht even. Wacht oh. even, wacht even. <laughs> want uh, uh, met het concert van Korbakker uh, en V. Klaassen in, uh, in september. Uh, daar gaat Theo natuurlijk ook een, een, een, een, een maaltijd doen. In november. Nee, in december. december maar die is ook ja. al uitverkocht. Ah ja, zie je. Ja. Maar goed, uh, uh, het zou wel fijn zijn als mensen daar ook blijven eten. He, want dat is voor Theo natuurlijk ook prima. He, dat is toch een beetje wisselwerking. Dus dit dat, is een uh, oproep aan de kaarthouders? Uh, ja. Nou, aan degene die al kaart hebben besteld. Ja, ja. Van Jongens, let even op. Uh, Theo gaat daar een warm en een koud buffet doen. En dat kost dan 25 euro. Dus uh, uh, wanneer je dat wil... wacht daar in vredesnaam niet mee... tot uh, na de Sinterklaas of zo. Of, of weet ik veel wat. Er kunnen geen 120 man tegelijk eten. Nou, maar hij heeft wat meer mogelijkheden... met komen. mensen met uh, een warm en een koud buffet dan dat hij uh, 60 uh, biefstukken of saté moet maken. Want we weten wel zo ongeveer hoe groot die keuken is. Ja. Ik vind het al buitengewoon knap dat hij het er allemaal uit krijgt. Maar ja, we hoeven het niet nog erger te maken. Ik is dat hij het erin krijgt. Ja, ja <laughs> precies, precies, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. nou, ik zou zeggen... Uh, als jij niet nog een speciale oproep hebt... voor iets wat eigenlijk... Uh, niet meer verkrijgbaar is, dan uh, gaan we door naar de volgende Nee, ik, ik, uh, uh, wanneer uh, in de komende tijd nog dringende, dringende zaken zijn... dan zijn jullie de eerste die het weten. Oké, okay, dan meld ja. je bij ons uh, redacteur Gert van Kuik. Ja, zeker. En dan zorgt hij ja. dat je hier in de uitzending bent. Dat komt helemaal goed. Hans, ja. ontzettend bedankt voor ja. uh, al deze optimistische en fijne berichten. Uh, Jazz leeft duidelijk in Zandvoort. Absoluut. Dus mensen, hou die website in de gaten. Ja. www.jazzinzandvoort.nl Kijk er gewoon regelmatig op en boek gewoon Als Koop was een kaartje. En als u denkt, van rol tegen die tijd kan ik misschien wel helemaal niet, dan is er oh, altijd iemand anders die dat mag, kaartje toch graag wil hebben. Mag ik nog één ding zeggen? Natuurlijk. Uh, wanneer je de site opent, dan zie je wanneer je wat wil reserveren, wanneer een concert is uitverkocht. Dat kun je zien. Want dan kun je op, bij dat optreden niet meer reserveren. Oké. Okay. Nou zijn er slimme rikken. Die maken via Ideal 15 euro over. Maar vermelden er geen optreden bij. Dus die hebben zoiets van, ja, wacht even, ik heb 15 euro betaald, dus ik kom. Nou, dan wordt het ingewikkeld. Dus ik, degene die dat doen, die ben ik mailtjes aan het terugsturen. Van, ja, je hebt wel 15 euro betaald. Maar je kan niet reserveren, want het is uitverkocht. Ja, en, en dan komen we in een discussie die ik helemaal niet wil. Ja. Maar je moet je echt naar de site kijken of je wel of niet kan reserveren. En gewoon maar 15 euro overmaken en denken... nou, ik heb betaald, dus ik kom. Nee, ja, de macht van het geld is groot. Maar zo groot is hij hem ook weer niet. Ja, En dan kunt u het altijd ja. afschrijven als een donatie. aan de stichting. Maar, nou, als u dat willen, heel graag. Heel graag. Dan, ja. dan uh, wordt het in dank aanvaard. Ja, nou, ja. dat is het laatste. Meer heb ik niet. Dus nu. luisteraars, <laughs> nogmaals een goede waarschuwing. Kijk op de website welke concerten waar nog plaatsen voor zijn. En maak dan dat geld over met vermelding van dat juiste concert. Uh, en doe het op tijd, want anders heeft u echt geen plaats. Ook niet als u 15 euro heeft overgemaakt. Zeker. En dan gaan we nu terug uh, naar de muziek. Black Creed Clear Waterfall met down the on the corner. Excuseer. En als dat goed is, hebben we nu de telefoon dat we geluid hebben... naar Credence, Clear Waterfall Revival, Down on the Corner... gaan we praten met Maaike Koper over de motie van de PvdA over de jeugdzorg. Maike. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja. Um... Gelukkig. Ja, je bent niet in de studio, maar online. Nee, ja, fijn. Uh, ja. Voor de luisteraars, als er af en toe iets met de verbinding is... want het klinkt vaak toch net even anders. Uh, we zijn heel blij dat je in de uitzending bent. Uh, ja, en we zijn natuurlijk heel benieuwd... wat jij wil toelichten over de motie van de PvdA over de jeugdzorg. Want ja, nee, is er is nee, toch zoveel voor jongeren te doen in Zandvoort? We hebben een strand, we hebben een zee, we hebben duinen. Uh, nou, Ze hebben nee, allemaal gewend, ja. jonge mensen... Ja, nou dat is precies ook waar het om gaat, Roy, gelijk spijker op zijn kop. Uh, uh, uh, het gaat, nou ja, maar even duidelijk te maken, jeugdzorg is uh, uh, zij, uh, een zijpad hiervan. Maar waar het eigenlijk om gaat, is het uh, om jongerenwerk en uh, om, om de preventieve kant van alles wat er, uh, wat er moet gebeuren. Om te voorkomen dat, dat kinderen jeugdhulp en jeugdzorg nodig hebben. Want wat je ziet is, uh, uh, daar hebben we het in de gemeenteraad afgelopen dinsdag veel over gehad. Uh, jongerenwerk heeft het hartstikke druk want heel veel kinderen hebben nu in coronatijd grote problemen, eenzaamheid onder jongeren slaapproblemen, van alles en je zou toch zeggen, wij wonen hier in een fantastisch dorp met strandzee en er is zoveel te doen voor kinderen en toch speelt dat en dat heeft gewoon te maken met ja, de manier waarop de wereld nu uh, aantreffen. Wij gingen vroeger buiten spelen en hadden een boek, en nu is er een hele digitaal uh, tijdperk met uh, met van alles om je heen, waardoor kinderen, uh, nou ja, op een andere manier opgroeien. En, uh, en dat zie je terug. Dat zie je terug uh, in coronatijd. Als we, als we een jaar lang binnen moeten zitten op de bank. Dat heb jij vast ook met je scholieren uh, meegemaakt, uh, Roy. Dat, dat doet iets met kinderen en dan gaat het niet goed. Daar komt bij, in Zandvoort is uh, relatief... Het uh, is dus onderzocht door het Nederlands Jeugdinstituut, Een hoog middelengebruik, sigaretten, drank en drugs. Uh, daar steken wij uh, bovenuit. En dat is natuurlijk niet positief, want wetenschappelijk is echt wel aangetoond dat verslavingen die je in je jeugd opdoet en je, uh, je puberteit ontwikkelt. Dat is heel lastig om daar weer vanaf te komen. Dat geeft ook je gezondheid uh, negatief uh, beïnvloed. Dat. En dat betekent dat je minder kansen hebt in de toekomst. Nou, dat is de motie. Motie kansen voor kinderen. Uh, Zandvoort doet van alles aan jeugd- en jongerenbeleid. Maar het doel is eigenlijk, wat kun je preventief doen? Wat kun je nu doen om te voorkomen dat die problemen er komen? Nou, dan kwamen wij als Partij van de Arbeid... hebben we met scholen en welzijnsorganisaties uh, gesproken... en gevraagd van, nou ja, wat, wat, wat herkennen jullie dit? En wat, uh, wat willen jullie? En hoe zien jullie dat? En allemaal komen we uit op pre preventie. Daar moeten we meer aan doen. Kijk, nu in coronatijd ben ik echt ongelooflijk blij... dat we het coronaherstelfonds hebben... en middelen in kunnen zetten om uh, jongerenwerk te ondersteunen. Maar eigenlijk wil je dat alle kinderen... Kansen hebben om op te groeien uh, in een gezonde omgeving met gezonde levensstijl, creativiteit meekrijgen, sport meekrijgen van huis uit. Uh, want dat, uh, dat geeft ze betere kansen. Maar uh, preventie is natuurlijk heel erg mooi en dat klinkt altijd heel goed, maar hoe, uh, hoe ga je die preventie inzetten? Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Want het beleid, dat beleid is de vorige periode al vastgesteld. Want met jeugd en jongeren, we, we moeten meer inzetten op beleid. Nou, dat staat dan op papier en dat is dan ook een prachtige doelstelling. Maar vervolgens, hoe maak je dat concreet? Ja. Dat is nou precies waarom we die motie hebben, hebben ingediend. Uh, wij zijn uitgekomen op... Uh, wat, wat, wat, wat heet het IJslands model? In IJsland uh, waren er veel problemen met jongeren, uh, veel hangjongeren, uh, sigaretten, uh, drugs, van alles. Kinderen zon, die zonder perspectief, zonder toekomst eigenlijk keken naar, naar later. En, uh, en daar hebben ze het IJslands model voor uitgevonden. Een soort uh, combinatie van al die activiteiten die er zijn. De vrije tijdsactiviteiten samen met de school, maar ook samen met de ouders. Om kinderen vanaf de basisschool al uh, voldoende naschools uh, goede activiteiten aan te bieden. Dat gewoon laagdrempelig. Dus niet dat ze zelf moeten kiezen naar een sportschool of, of naar een creatief clubje. Maar dat dat aanbod er is en waar iedereen dan ook collectief aan meedoet. En, de, en, en waar, waar ze ook met allerlei positieve rolmodellen uh, uh, te krijgen. Zoals die... Uh, die kunstenaar die les geeft, zoals die uh, surfklank met de surfleraar of lerares die je meeneemt uh, zee op. Waardoor ze uh, daarmee eigenlijk automatisch opgroeien. En dan komt daarbij in de puberteit dat er ook goede afspraken met de ouders zijn als het gaat over het middelengebruik. En daar zijn ze nu al, na 15 of 20 jaar zelfs al uh, mee bezig. Uh, uh, uh, en dat heeft daar hele goede resultaten. Nou is Nederland geen IJsland. Hè. Wij Zeker zitten niet, niet op een eiland. Maar uh, hier in Nederland hebben zes uh, gemeentes uh, de afgelopen jaren pilots gedraaid. En um, uh, dat is pas een paar jaar. Maar de resultaten zijn heel erg bemoedigend. Dus voor ons was 1 en 1 2. Er, jij zei net zelf, Houda, er gebeurt hier ongelooflijk veel. Dat is ook zo. We hebben hier ongelooflijk goede uh, uh, uh, ...aanbod als het gaat om creativiteit, als het gaat om uh, sport, uh, van alles. Laten we dat nou eens met elkaar onderzoeken, of we dat kunnen bundelen, is, is onze oproep. En dat hebben we aan de wethouder gevraagd. En laten we dan eens terugkomen met een plan om te kijken of we daar te beginnen met een lagere school... ...dat aanbod zullen kunnen aanbieden. En waarom nu? Uh, de wethouders is nu bezig met onderwijs, met basisscholen... om te kijken naar de toekomst. Eh, hoe moet het onderwijslandschap daar uh, in de toekomst uh, uitzien? En dat betekent dat dit ook het moment is... om dat met elkaar aan de tafel te zitten en, uh, en daarover te praten. Want wij geloven er heilig in dat als je aan die preventieve kant komt... dat je straks uh, niet meer jongerenwerk nodig hebt... maar minder jongerenwerk. Maar dat je vooral gelukkigere jongeren hebt. En jongeren die meer weerbaar zijn... En die meer de, ja, kansen voor de toekomst hebben. En dat is ontzettend mooi en heel goed streven. En ik ben ook uh, uh, vanuit mijzelf en te vele werken... wat jongeren blij natuurlijk met, uh, met deze aandacht en met deze motie. Uh, die samenwerking met de scholen. De scholen in Nederland hebben zo'n 8,5 miljard gekregen... uit de NPO-gelden, Nationaal programma ja. Onderwijs... voor de corona-achterstanden. Ja. De meeste scholen weten helemaal niet wat ze ermee moeten doen. En heel veel studenten missen meer sociale achterstand... dan leerachterstand. Ja. Uh, en dus ook de scholen kunnen natuurlijk, uh, als ze de handen ineens slaan... en dan bijvoorbeeld met jeugdwerk en gemeente... Uh, daar misschien ook wel een, een, een bijdrage in doen... in plaats van allemaal zelf die coronagelden... een beetje versnipperd opmaken aan een schoolreisje of uh, boomstammen op het schoolplein. Ja, nou jij zegt het, en, uh, wij, wij gaan natuurlijk niet over hoe de scholen hun geld besteden, maar nee. wij spreken wel, wij hebben wel, met jij zegt het en het, en, en het is ook zo, die gelden van die NPO gelden, sommige scholen hebben te maken met taalachterstanden en die hebben die hard nodig om, om dat in te zitten. maar allemaal geven ze aan dat ze ook het sociale aspect uh, mee willen nemen, dat daar behoefte aan is. Want die eenzaamheid en die, en die sociale aspecten van het die zijn echt heel erg groot, dat klopt. Ja. Ja. Dus als dat met elkaar... Eh, ik geloof altijd dat als je al die touwtjes aan elkaar knapt... en met elkaar aan de tafel gaat zitten... en daar goede afspraken over maakt... dan is dat, eh, dat juist het ja, plus. Dan kun je die middelen eigenlijk ook efficiënter inzetten. Want laten we eerlijk zijn... scholen hoeven niet die begeleiding te doen... naar dat sport, et cetera. Daar zijn de professionals weer voor. Maar op het moment dat je elkaar eh, daarin vastpakt... en dat eh, samen gaat werken... dan kun je wel die budgetten eh, effectiever inzetten. Daar geloof ik al in, ja. ja. En uh, hebben jullie dus ook uh, in de motie... De luisteraars hebben natuurlijk vast niet allemaal deze motie... Uh, voor deze uitzending gelezen. Uh, He, wat maar... jammer nou. <coughs> ja, ja. Nou, daarom hebben we je ook uitgenodigd natuurlijk. <laughs> nee, <dat laughs> uh, plaatsen, uh, ja. Misschien uh, kun je concreet uh, uitleggen... wat is nou exact de oproep in de motie? Want het beleid Ja, dankjewel. Daar heb je gelijk in. Nou, wij willen heel graag dat de wethouder... met het college met betrokken organisaties... om tafel gaan. Om te komen tot een gezamenlijk... breed professioneel naar activiteitenaanbod van cultuur, sport en muziek voor kinderen zonder ja. drempels... ...naar aanleiding van het IJslandse preventiemodel. En we hebben hem gevraagd om voor februari hiervan terugkoppeling te doen naar de raad. En uh, als daar inzetmiddelen van, uh, van de gemeente voor nodig zijn... ...om daar de dekking voor te zoeken in de voorjaarsnoten... ...maar dat is technisch begroting, technisch... ...wanneer we weer om geld kunnen vragen... En, uh, en de wethouder, uh, ten eerste heeft de Raad dat uh, in meerderheid ondersteund, onze motie. Dus daar zijn we heel erg gelukkig mee. En de wethouder heeft ook uh, uh, onze motie overgenomen. En hij gaat ermee aan de slag. Dus, uh, dus als het goed is weten we in februari meer op welke wijze wij uh, dat gezamenlijke uh, aanbod uh, zouden kunnen inzetten. Nou, dat is een hele mooie, mooie stap. Uh, en ik hoop inderdaad dat uh, uh, we zien dat steeds water in antwoord. Uh, ik schreef mijn uh, een column al over uh, uh, de ondernemers... die allemaal de handen in één hadden geslagen over het parkeerbeleid... en een gezamenlijk standpunt hebben kunnen innemen. En ik hoop dat iedereen die hier nu iets in de zorg, uh, uh, jeugdzorg heeft... of het nou sportclubs sportclub zijn of de scholen... Uh, en dat die allemaal niet denken van dat zijn mijn eigen budgetjes... maar we gaan het gezamenlijk inzetten. Uh, en dan zul je zien dat je met, well, met iedereen misschien wat beperkt... Die ook gewoon gezamenlijk... Veel meer kan. Precies. ja, Helemaal met je eens. Dank je wel. Nou, ja, ik, ik, ik, precies uh... wat wij bedoelen. <laughs> ja, <laughs> dan heb ik het goed vertaald. Uh, dan, dan ja, heel goed, ja, heel goed. Dankjewel. We zijn er heel blij mee. En we, zijn, we gaan natuurlijk de vinger aan de pols houden. Dus we, we spreken de wethouder. En we gaan kijken ja. wat er gebeurt in de februari-nota. Voor februari komt terug. Dank je wel. Dank je wel. Ja. En een heel fijn weekend. Dank je wel, Dag. Dag.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 we hebben geluisterd naar Reading in the Family. En dat is natuurlijk een fantastisch intro van Level 42, by the way. Uh, om te beginnen te praten over de Securion. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat fijn dat u in de radio bent. Ik uh, heb op mijn programmablad uh, helaas niet staan hoe u heet. Dus dat vraag ik u of u zichzelf even wilt voorstellen. Zeker. Uh, mijn naam is Janine Schut en uh, ik ben eventmanager bij Le Champion uh, Onder andere de organisator van, uh, van de Zandvoort Secure uh, In Zandvoort uh, zeer bekend natuurlijk. Zeker, ja. Ja, we zijn heel erg blij dat de sequieren weer uh, van start gaat. Wij ook. Ja. <laughs> Wij ook zeker, ja. En uh, in de vorige uitzending hadden we uh, uh, Hans, die ging praten over jazz in Zandvoort. En die vertelde dat alles was uitverkocht. Um, maar gaat u nu ook vertellen dat de circuit hier nog wel volgeschreven is? Dat iedereen zich nog ingeschreven heeft? Nee, we hebben de inschrijving nog maar net geopend. Ach, uh, dus we zijn nog niet vol. Uh, dus iedereen heeft nog zeker de kans om, uh, om, om zich te inschrijven de komende maanden. Dus uh, geen zorgen. Oké, okay. en welke onderdelen zijn er dit jaar allemaal uh, waar mensen aan mee kunnen doen? Uh, nou, misschien goed om te vertellen dat we in het weekend van 26 en 27 maart eigenlijk drie verschillende evenementen hebben. Ja. Uh, dus op zaterdag hebben we de 30 van Zandvoort voor de wandelaars, een uh, 18, 30 en 35 kilometer route. En op zondag hebben we de omloop van Zandvoort uh, speciaal voor de fietsers. Uh, dus met, met een 45, en 85 en 120 kilometer route. En dan hebben we daarna op, op zondag natuurlijk ook de Zandvoort circuiten uh, met een Engelse mijl. Dat is zeg maar ruim 16 kilometer 12 kilometer en nog een uh, 4 kilometer ronde. ronde. Dat is eigenlijk gewoon één een, een, een rondje circuit. Oké, okay, dus dat, uh, de beginners die kunnen aan het uh, 4 kilometer rondje uh, meeren. Ja, ja, voor ieder wat wil, dus Voor de getrainde hardloper of iemand die gewoon graag een uh, rondje op het circuit wil rennen. Soorten. Voor iedereen zit er wat tussen, zeg maar. Hartstikke leuk. En uh, de, die ronde van Zandvoort uh, met de wielrenners, gaat die ja. dan ook weer uh, door het dorp? Of gaat die echt uh, om Zandvoort heen? Uh... Uh, ze starten en finishen beide, dat is misschien wel goed om te vertellen vanaf het circuit. Ja. Uh, voorheen was de finish van de omloop uh, in het dorp, maar die zal dit jaar ook uh, naar het circuit verhuizen. Uh, dus ze gaan wel een stukje door Zandvoort heen, maar ze gaan ook zeker gezien de kilometers richting Bloemendaal en uh, meer de natuur in, zeg maar. Oké, okay, maar ik bedoel, wat ik eigenlijk bedoel, is, is, uh, is, is het weer zo dat je uh, wegafzetting hebt, een hekken waar mensen ja. in Zandvoort langs kunnen gaan staan ja. om de renners aan ja. te moedigen? Zeker, dat is goed om daar rekening mee te houden. Ja. Uh, we hebben altijd een stukje circuit, een stukje strand en een stukje dorp... Uh, waar de hardlopers doorheen komen... Uh, dus er zijn ook zeker wegen iets minder goed bereikbaar. Maar een uh, mooie kans om natuurlijk uh, de hardlopers aan te moedigen. Ja, maar dat is maar juist het, het, het leuke dat je eh, circuit, Absoluut. dorp en, en omgeving aan elkaar verbindt. Uh, zeker, ja. Ja, en het is niet iets leuker dan als je zelf een, een pilsje uh, kan drinken... en roepen en zwaaien naar nou, de mensen die heel hard aan het lopen zijn. Ja, ja. Voor, beide, voor beide doelgroepen een ontzettend mooi weekend, denk ik. Ja, en de afloop... Uh, hebben we ervaren dat heel veel van de, met name de, de, de lopers en de wandelaars, euh, denken van, goh, we hebben 30 kilometer gelopen, of 18. Laten we mm -hmm. eens lekker op een terrasje gaan zitten, beginnen met een drankje en een bitterbal, en heerlijk gaan eten. Ja, ja we proberen altijd goed ondernemers erbij te betrekken. Uh, heel belangrijk natuurlijk in Zandvoort, en er zitten genoeg uh, mooie horecafaciliteiten. Uh, dus genoeg kansen om de wandelaar en de hardloper nog eventjes wat langer in Zandvoort te houden. Ja, uh, senjory, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd geen uh, fysieke circuitrun uh, gehad. Uh, jullie organisatie was er helemaal klaar voor? Of was het weer een beetje uh, wennen en oefenen om uh, op te starten? Nou, we hebben er wel. We zijn er natuurlijk lang uit geweest. Uh, maar we hebben naast uh, ons evenement in Zandvoort ook nog andere evenementen. Ja. Dus we, we zijn inmiddels weer, weer volop begonnen met ook fysieke organisatie. En vorig jaar hebben we wat uh, virtuele evenementen gedaan. Dus we hebben zeker niet stilgezeten. En we zijn vooral uh, ja, gewoon heel erg blij dat we, dat we weer wat mogen. En zeker in, ook in Zandvoort. Dus uh, dat gaat zeker goed komen. Oké, okay. en naast de circuitrunnen. Zijn er nog andere evenementen die uh, misschien uh, op gaan komen de komende tijd in Zandvoort vanuit uh, Champignon? Uh, ja, we hebben ook nog in februari een, uh, een wandeltocht uh, in Zandvoort. Dat heet de Zandvoort Lightwalk en dat is een avondwandeltocht uh, met licht, uh, licht en kunst objecten langs de route. Uh, ook verschillende routes, speciaal voor de family en wat kortere, kortere wandelingen zodat de kind, kindertjes ook gezellig mee kunnen. En ook daar uh, 14 en 18, is dus wat langere routes. Dus voor de wandelaars die niet kunnen wachten tot maart, die hebben zeker in februari al de optie om lekker aan de wandeling te gaan. Nou, kijk, het is allemaal fantastische informatie. Waar kunnen we de informatie vinden als mensen zich moeten willen inschrijven en boeken? Nou, Eigenlijk heeft elk evenement een eigen website. Dus voor het wandelen kan dat 30 van Zandvoort.nl, voor het fietsen omloop van Zandvoort.nl en voor het hardlopen Zandvoortse en als mensen natuurlijk uh, nou ja, ook geen interesse hebben in andere evenementen ...kunnen ze altijd even op de website van de champion kijken. Daar staat... Uh onze hele evenementenkalender. Dus kunnen ze misschien nog iets anders uitzoeken waar ze zin in hebben. Ah, top. Dus op de website. En de, de, dat is dan ook lechampion.nl? Lechampion.nl, ja, klopt nou, helemaal. Heel erg makkelijk. Ik nodig alle luisteraars uit om daar te gaan kijken. Er zijn allerlei verschillende leuke evenementen. Met name die in Zandvoort, maar ook op andere ah, plaatsen in Nederland... kan je best wel eens wat leuks doen. Um, dus uh, kijk gewoon als je iets sportiefs wil doen. Je hoeft niet altijd een topsporter te zijn. Je kan ook gewoon... Uh, gewoon relaxed uh, uh, uh, genieten van uh, de natuur of de omgeving met al deze evenementen. Absoluut. Ja, we zien iedereen heel graag uh, terug in z'n antwoord. Oké, okay. heel vriendelijk bedankt uh, op deze uh, zaterdag. Ja. En uh, tot een volgende keer. Ja, een fijn weekend. Fijn Doe weekend. Dag. dag. Doeg.